PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie verzetten zich tegen dit beleid. Ze zijn bang dat de zwakste illegalen als eerste het slachtoffer worden.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 De ministeries van Sport en Infrastructuur en Milieu... wilden dat de bedragen stil zouden worden gehouden... omdat het negatieve gevolgen zal hebben voor het politieke draagvlak... staat in een interne nota. Minister Schippers moet nu van de Kamer snel openheid geven. Er is een nieuw schilderij ontdekt van Vincent van Gogh. Het kruller Museum heeft na onderzoek besloten... om een schilderij uit de eigen collectie... aan de 19e-eeuwse schilder toe te schrijven. Het werk is een bloemstilleven met akkerbloemen en rozen. Het museum kocht het schilderij in 1974, maar aan de echtheid werd getwijfeld. Zo is het doek uitzonderlijk groot voor een Van Gogh. Vorig jaar is een internationaal team van wetenschappers begonnen met een onderzoek... waarbij ook röntgenopnamen zijn gemaakt. Daaruit kwam een onderschildering naar voren van twee worstelaars. Die had Van Gogh beschreven in een brief uit 1886 aan zijn broer Theo. Nu is besloten dat het werk een echte Van Gogh is. Het schilderij is vanaf morgen te zien in het museum. Het gaat steeds beter met de kinderen die gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland. Volgens het ziekenhuis in Leuven, waar twaalf kinderen liggen, gaat het de goede kant op. Enkele gewonden kunnen het ziekenhuis snel verlaten. Acht kinderen zijn van de intensive care verplaatst naar een gewone afdeling. Maar ook de vier gewonden op de intensive care zijn aan de betere hand. In Zwitserland liggen nog drie meisjes in een ziekenhuis. Zij zijn er slecht aan toe. Bij het busongeluk vorige week dinsdag vielen 28 doden en raakten 24 mensen gewond. Bij een schietpartij in Oosterwijk in Brabant is een man om het leven gekomen. Tegen 8 uur vanavond kreeg de politie een melding van buurtbewoners die schoten hadden gehoord. Agenten vonden op straat twee mannen met schotwonden. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar een van hen overleed. De andere verkeert nog in levensgevaar. Volgens de politie is nog onbekend wat er precies is gebeurd in Oosterwijk. De Amsterdamse PvdA-wethouder ascher heeft Diederik Samsom alle steun toegezegd als nieuwe leider van de partij.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 Als San Marino nog wil meedoen met het Eurovisie Songfestival... moet de tekst worden aangepast... of moet er voor vrijdagmiddag een nieuw nummer worden ingezonden. De Engelse voetballer Fabrice Mouamba... die zaterdag een hartaanval kreeg op het veld, is bij kennis. Hij heeft vandaag voor het eerst gesproken en kan zijn benen bewegen. Dat vertelde een vriend die bij hem op bezoek was. Mouamba speelde zaterdag met zijn club Bolton Wanderers tegen Tottenham Hotspur. Vlak voor rust zakte hij in elkaar op het veld. Het weer nog, vannacht ontstaat mist en er is op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen eerst mist, later komt de zon door en wordt het tussen de 10 en 13 graden. De rest van de week zonnig lenteweer en de middagtemperatuur klimt geleidelijk naar ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Succesvolle online business brengt je dichter bij je klant. Maar waar vind je die interim e-commerce manager of online marketeer die ook echt het verschil maakt?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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Ik wandelde net tien dagen op Mallorca. Dan hoor je niks over Nederland, behalve als er Nederlandse slachtoffers zijn... bij een zwaar busongeluk. Maar op een avond zagen we in een café in het tv-journaal... opeens allemaal teksten in het Nederlands verschijnen. Polen, site, groot succes... Al 41.000 klachten over Oost-Europeanen. Een beetje schichtig keken we om ons heen. Want dan voel je je toch even de Erik Engert van Europa. Goedenavond. Eva Jinek is ziek. Ik vervang haar. Beterschap, Eva. In dit oog zijn de headlines... Wordt het bloedbad in Toulouse politiek gekleurd? Vraagteken. Zet het parlement Beatrix buitenspel? Vraagteken. En einde van de war on drugs? Vraagteken. Want de Guatemalteekse president Perez stelt voor drugs te legaliseren. En denk nou niet dat dat een linkse ex-hippie is. Hij is een rechtse oud-generaal. Maar de strijd tegen drugs kost volgens hem alleen maar steeds meer geld en doden. En levert niets op. Dus weg ermee, na 41 jaar. Wat zal Amerika daarvan denken? Ik vraag dit aan Wil Pansters, hoogleraar Latijns-Amerika. En het parlement wil bij kabinetsformaties het heft in eigen hand nemen. Niet voor het eerst trouwens, 40 jaar geleden ook al. En toen mislukte het jammerlijk. Waarom zou het nu wel lukken? Correspondent Hans Andregaar geeft het antwoord. Ook naar Toulouse, nadat dat weer zijn wekkende bloedbad bij een school. Hoe is het daar nu? en heeft dit gevolgen voor de presidentsverkiezingen. Daarover Mariette Sobels, een Nederlandse die er woont... en correspondent Ron Linker. Voorts Jan Eikelboom vanuit Syrië... en om vijf voor twaalf, pappelepap, twee Nieuwe van Goghs. Maar eerst de kranten van morgen vroeg, nu het Nieuws van Heden. Maandag 19 maart. Het lijkt afgelopen met de politieke invloed van de koning of koningin... Die mag niet langer de formateur aanwijzen. Dus D66 krijgt zijn zin na ruim 40 jaar. De Tweede Kamer heeft helemaal geen koninklijke scheidsrechter nodig... om tot een goed formatieproces te komen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil voortaan zelf de formateur aanwijzen... om achterkamertjes politiek bij het vormen van een nieuw kabinet te voorkomen. Het lijkt mij goed voor transparantie in de politiek... dat we dat gewoon hier in de Tweede Kamer met elkaar bespreken... Opnieuw een aanslag in Frankrijk om een etnische groep. En opnieuw is de dader gevlucht op een scooter. Deze keer was een joodse school in Toulouse het doelwit. De mensen die het hebben overleefd bibberen nog na. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est inimaginable, de Bij de aanslag komen een vader, zijn twee zoontjes en een andere leerling om het leven. De verkiezingscampagne is stilgelegd. Dit is een nationale ramp. Ramp, zegt president Sarkozy. Mesdames en Messieurs, aujourd'hui is een de tragedie nationale. Het kabinet is bewust vaag geweest over de kosten van Olympische Spelen in Nederland. Dat meldt RTL Nieuws. De Olympische Spelen in Nederland, dat vraagt een investering van 8 miljard. Maar dat mogen we eigenlijk niet weten. RTL heeft allerlei stukken opgevraagd bij de overheid om te achterhalen wat de werkelijke kosten zijn. Veel informatie wilden de ministeries niet delen met de Tweede Kamer en de rest van het land. En daarom waren grote delen tekst zwart gemaakt, met veldstift. Maar dat zwart maken, dat hadden ze net niet slim genoeg gedaan. In de stukken staat dat de ministeries vaag moeten doen over de kosten om te voorkomen dat het draagvlak in de Tweede Kamer afneemt. Als de Spelen in 2028 echt in Nederland worden gehouden... dan kan dat een verlies opleveren van 1,8 miljard euro. De scoop van de NOS over het liquidatieproces eilt nog even na. Uit geheime stukken blijkt dat kroongetuige Peter Laes... voor zijn verklaringen 1,4 miljoen euro krijgt. Zijn advocaat weet zeker dat het OM het bedrag heeft gelekt... aan een verslaggever van de NOS omdat u kennelijk beschikt over documenten die uiterst vertrouwelijk zijn en die u eigenlijk maar van twee bronnen kunt krijgen. Of van mijn cliënt of van het openbaar ministerie. En uh, Van mijn cliënt heeft u ze niet gehad. Het OM zegt trouwens dat de verklaringen van Peter Laes niet gekocht zijn. Het zou gaan om een vergoeding, zodat de kroongetuige een nieuw en veilig bestaan kan opbouwen. En het Nederlandse TNT-express, dat inmiddels overal in de wereld pakjes bezorgt... is overgenomen door het Amerikaanse UPS. En daarmee verdwijnt een van de laatste resten van de vroegere PTT. Tot halverwege de vorige eeuw geven de mensen hun brief mee aan een bode te voet... of een postillon te paard. Later aan postkoets of trekschouder. De eerste postvluchten naar Nederlands-Indië worden uitgevoerd. Ja, op dit ogenblik is het toestel op de baganegrond grond aangekomen. Ja. En al snel daarna opnieuw een sprong voorwaarts. De postcode. Voor de PTT'ers betekent de verzelfstandiging een hele overgang. Ik ben in totaal straks 22 of 23 jaar ambtenaar geweest. en Het, het gaf wel een beschermend gevoel. Nou, tot ziens dan. Maar eerst nog wat muziek. Voor jou van PTT. En dat was het nieuws vandaag op radio en tv. Heimwee, heimwee. Hier naast mij, Marielle Hageman. Die heeft de kranten vanmorgen vroeg al doorgenomen en overzicht van samengesteld. En zij begint dat nu voor te lezen. Politiebonden en kerken verzetten zich tegen het voornemen van de regering... om dit jaar minstens 4800 illegalen op te pakken en uit te zetten. Volgens het Nederlands Dagblad vrezen de bonden en de kerken... voor een onuitvoerbare vreemdelingenjacht. De ministers opstelten en leers hebben begin deze maand... met de Raad van Korpschefs dat aantal van 4800 illegalen vastgelegd. De politiebonden ACP en MPB verzetten zich tegen het quotum... omdat het een forse taakverzwaring is van de vreemdelingendienst... Terwijl er geen geld is voor extra politiemensen. De kerken zijn bang dat de maatregel meer vreemdelingen dieper de illegaliteit indrukt. De directeur van hulporganisatie Inlia zegt in het Nederlands dagblad dat de afspraak alleen is gemaakt om gedoogpartner PVV tevreden te stellen. Pensioenfondsen hebben een slechtere financiële positie dan nodig zou zijn. Dat komt doordat er veel onkunde is bij bestuurders.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 Telekom waakhond Opta ervan langs in het commentaar. De Opta heeft aangekondigd dat de organisatie scherper gaat letten op de veiligheid van het internet. Mosterd na de maaltijd, vindt de krant. De telegraaf wijst erop dat nog maar een paar weken geleden heel Nederland op zijn kop stond... omdat door een computerinbraak miljoenen e-mails tijdelijk uit de lucht moesten. De zorgen van de opta over de veiligheid zijn overigens wel terecht, schrijft de krant. Internet is onontkoombaar geworden. Betalingen, bestellingen, belastingaangifte, de aanvraag van paspoorten. Steeds meer persoonlijke gegevens gaan via het internet. Maar de krant meent ook dat de gebruiker zich er altijd van bewust moet zijn... dat internet een open systeem is waardoor gegevens nooit helemaal veilig zijn. Het nieuws is nog altijd een meneer. Van alle mensen die in de belangrijkste nieuws- en actualiteitenprogramma's... op de publieke omroep aan het woord komen, is bijna 80 man. Dit heeft het Wetenschappelijk Instituut voor de Journalistiek becijferd. NRC Next bericht daarover. Het binnenlandse nieuws domineerde het afgelopen jaar. Bijna twee derde van de onderwerpen ging over Nederland. Op de vraag of de publieke omroep links is... zeggen de onderzoekers dat linkse en rechtse politici... ongeveer evenveel aan bod komen... De nieuwe omroepen Poont en WNL, die een wat rechtse geluid zouden laten horen, hebben er vooral voor gezorgd dat er nog meer mannen en nog meer politici aan het woord komen. Dit leidt ertoe dat de publieke omroep niet minder links wordt, maar nog meer is gericht op hetzelfde soort mensen, mannen met macht. Zo valt te lezen in NRC Next. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Naar Syrië nu. Volgens de Syrische oppositie zijn daar vandaag de zwaarste gevechten tot nu toe geleverd. NOS-verslaggever Jan Eikelboom is al een aantal dagen in de hoofdstad Damaskus onder toezicht van de regering. Goedenavond Jan. Kun jij beoordelen of dat klopt van die zwaarste gevechten tot nu toe? Dat is heel erg moeilijk te beoordelen. Wij, werken hier, uh, wij zijn gedwongen om hier te werken aan zeg maar, de leidband van het ministerie van Informatie... We krijgen voortdurend iemand, een minder wordt zo iemand genoemd, die erop let dat, dat wij geen gekke dingen doen. Dat wij niet op plaatsen komen waar we van het regime niet mogen komen. Dus de wijken waar echte opstand voelt, de buitenwijken van de maskes, daar kunnen we niet, niet in. Geen sprake van horen we iedere keer dat jullie daar naartoe gaan. De gevechten die vannacht hebben plaatsgevonden, die waren niet in die buitenwijken. maar in Merse, notabene vlak achter het ministerie van Informatie waar we ons iedere dag moeten melden. En we hebben uh, vanochtend toch even van de gelegenheid gebruik gemaakt... Om, uh, de, om even langs te rijden. Het mocht eigenlijk niet, maar na een hoop soebat... kregen we dan toch toestemming om um, um, niet met draaiende camera... maar even door de dijk te rijden, even door de straat te rijden... waar er gevochten was. We mochten de auto niet uit, we konden niet praten met de mensen. Maar wat ik zag, dat... Uh, ja. Een, een, een paar uitgebrande flats, uh, kogelgaten in de muren. Uh, er was gevochten, er is iets aan de hand geweest... maar of dit nou de zwaarste gevechten uh, tot dusverre... dat vind ik toch heel erg moeilijk in te schatten. Het was ja. in ieder geval een stuk minder dan de beelden die we zaterdag hebben gezien... toen er twee enorme explosies waren in het centrum van, uh, van Damascus. Nu heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... vandaag een opmerkelijk voorstel gedaan. Een dagelijks humanitaire staakt het vuren... Hoe zou dat eruit moeten zien? Ja, in de praktijk uh, zou het eruit moeten zien... dat er iedere dag twee uur gewoon dat de wapens stijgen... dat beide partijen uh, uh, er even mee stoppen... zodat hulpverleners naar binnen kunnen... Uh, dat mensen de deur uit kunnen om even naar uh, de supermarkt te gaan... stel ik zo voor, even brood te halen. Ja. En uh, daarna gaat iedereen weer, uh, weer vrolijk Fact. op elkaar schieten. Ja. Het is... Het is het, het, is, het is in de praktijk moeilijk voorstelbaar hoe, hoe zoiets zo zal gaan. Je, je hebt er twee partijen voor nodig om te beginnen. Uh, ja, het feit dat de Russen uh, het, uh, het, het, het nu voorstellen zou kunnen betekenen... dat het van van Assad, want uiteindelijk zijn ze van de Russen afhankelijk er wel naar gaat luisteren. Maar je hebt natuurlijk ook een andere partij. En dan gaat er weer iemand schieten en dan, ja, hoe ho, ho, zo'n bestand kijk, uh, moet gaan werken. Ik zie het niet helemaal voor me, maar uh, ja, je weet maar nooit... Ja, is zo'n dagelijkse. Weet je dat? Is zo'n dagelijkse wapenstilstand van een paar uur. een unicum in de historie? Of is het elders ook wel eens voorgekomen? Nou, ik, ik, ik ben geen militair historicus. Jammer. Zet, heb ik heb er nog nooit eerder van gehoord. <laughs> Oké. Okay. Denk je dat het voorstel haalbaar is? Uh, dat, dat zal. Ja, wat ik, wat ik zeg. Er zijn natuurlijk twee, twee partijen bij betrokken. Aan de ene kant uh, het regime van, uh, van Assad. Aan de andere kant de. De oppositiebeweging, de oppositiebeweging is, is versplinterd. Die bestaat uit, uit een heleboel verschillende groepen. die met, met allerlei verschillende doelen rondlopen. die uh, ook veel ruzie maken met elkaar. Uh, die niet met elkaar eens kunnen worden over een politieke lijn. of over een duidelijke leider. Dat, dat wordt in Westen ook echt als een probleem ervaren. Want ja, met wie moeten we nou gaan praten. en, en wat zijn uiteindelijke doelstellingen? Ja, hoe, er zal toch iemand aan die kant moeten zeggen. van we gaan het staatsgevuren handhaven. Dat zal per stad. Want het zijn vaak lokale, uh, lokale comité's die de opstand leiden. In iedere gemeente, in iedere uh, dorp zijn dat weer andere mensen. Dat zal per stad, per dorp, zal dat moeten worden afgesproken. Nee. En dan met het, het, het Syrische regeringsleger. Wat natuurlijk ook door niemand wordt vertrouwd. Uh, niet voor niks uh, wordt er voortdurend gezegd: ja, die aanslagen die gebeuren. Uh, die zijn allemaal in scène gezet door het regime. Dus er is on, ongelooflijk veel wantrouwen. Er zijn ongelooflijk veel partijen bij betrokken. Het lijkt mij buitengewoon ingewikkeld om, uh, om tot zo'n structurele afspraak te komen. Dank Jan Eikelboom, sterkte daar in Damaskus. Burgerlente, William Hut, Springtime Blues. Door een schietpartij bij een school in Toulouse vielen vandaag vier doden, waaronder drie kinderen. Correspondent Ron Linker is in Toulouse. Goedenavond, hoe is daar nu? Goedenavond. Er zijn vanavond verschillende herdenkingsbijeenkomsten geweest. De stille tochten ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Hier in Toulouse, maar ook in Parijs, in de grote synagoge Nazareth... waar ongeloof klinkt over wat er zich heeft afgespeeld. Er is frustratie en ook vertwijfeling. De schutter is nog voortvluchtig. Er is niets bekend over zijn motief. Niets bekend over de manier waarop hij kan toeslaan. Een anonieme man op een scooter. Ja, die kan overal opduiken en ellende veroorzaken. Het is te hopen dat de politie hem snel weet op te pakken. Ja, is er helemaal niets bekend over de dader? Nou ja, wat we weten is dat hij uh, met een scooter aangereden komt, dat hij altijd een helm op heeft, dat hij vastberaden is, uh, uh, zelfverzekerd, gedreven, zo omschrijven de ooggetuigen hem, dat hij koelbloedig is en dat hij uh, een bepaald soort wapen gebruikt, een zwaar wapen, wat uh, uh, door criminelen gebruikt wordt. En dat zijn doelwitten steeds etnische minderheden zijn. Nou ja, dat is uh, een mogelijk verband wat gesuggereerd wordt in sommige Franse media. Uh, zijn eerste slachtoffer was een, een zwarte ex-militair. Daarna twee Noord-Afrikaanse militairen. En vanochtend dus uh, die schietpartij op een Joodse school. Ja, uh, wat zijn de belangrijkste vragen die men in de komende dagen hoopt te gaan beantwoorden? Nou ja, wat, wat hier belangrijk is, is dat er een, een verhoogde staat van paraatheid is gekomen. En dat betekent dat er veel meer agenten hier in deze regio komen. 1500 agenten zijn hier om de klopjacht in te zetten op die schutter. En aanwijzingen zijn er wel degelijk. Er is een videoopname van een bewakingscamera. Daar is de kentekenplaat op te zien van die scooter. En gebleken is dat die scooter een maand geleden gestolen is. Er zijn verder aanwijzingen op het internet. Een van de eerdere slachtoffers, een veteraan, had zijn motor te koop gezet. Nou, de Schutter reageerde op die advertentie. Ze maakten een afspraak. En daar werd het slachtoffer vervolgens in koele bloeden doodgeschoten. Mm -hmm. Dus er zijn aanwijzingen en daar richt het onderzoek zich op. Aan de telefoon is uh, mevrouw Mariette Sobels... In Wonster van Toulouse. Goedenavond. Goedenavond. Hoe heeft u deze dag beleefd? Nou, de mensen die zijn hier natuurlijk geschokt... door alles wat er gebeurd is. En uh, het is natuurlijk uh, het gesprek van de dag. Maar... Uh, ik zou zeggen, de mensen zijn wel rustig, uh, maar ook duidelijk uh, bezorgd. Ja, U hebt de, er wordt dus veel onderling ook over gesproken in Toulouse. Ja, ja, ja, ja, ja. Um... Nou ja, het, het enge is natuurlijk dat uh, we niet weten wat de, de reden is uh, van die meneer. Het, het lijkt er dus uh, wel duidelijk te zijn dat het één persoon is. Maar ja, je, je weet niet wat voor reden die persoon heeft. Dus dat, ja. uh, dat maakt het uh, heel eng. Ja, u, u heeft een, uh, een dochter, uh, vertelde ja. u, die, die vanda oh, vandaag ook naar school ging. Ja. Werd er op ja. die school over gesproken. Ja, mijn dochter is dertien en uh, nou die uh, die uh, uh, die kwam dus thuis van school en uh, ja deze aanslag die maakt natuurlijk ontzettend veel indruk uh, op de kinderen want uh, er zijn dus ook drie kinderen omgekomen dus. Uh, ja, het plan Raad is dus meteen ingegaan ook. Het stond op een uh, vrij laag pitje, maar bijvoorbeeld uh, al sinds lange tijd mogen auto's niet meer voor de scholen parkeren. Oh, ja. uh, maar nu uh, zijn er dus uh, veel sterkere maatregelen genomen mm -hmm. en dat brengt ook wel angst met zich mee, moet ik ja. zeggen. Ja, ja. Nu, nu is het verkiezingscampagne in Frankrijk... en zowel ja. president Sarkozy als een tegenkandidaat uh, Hollande kwamen naar Toulouse. W ja. Wat vindt men daarvan in Toulouse? Um, nou, mensen zijn hier heel erg bang dat... Uh, ja, ik weet niet hoe je dat noemt in het Nederlands... dat het uh, wordt gerecupereerd uh, door het Sarkozy uh, of De Hollande. Gebruik van wordt gemaakt... Ja, dat er gebruik van wordt gemaakt. Of misbruik, nee, ik denk. ja. Ja, of misbruik. Uh, ja, verder, ja, god als er een politicus uh, hier komt... dan zijn er altijd heel veel uh, files in en rond de stad. Ja, en dat kun je nou ja. niet gebruiken? <laughs> nee, nee, nee. Uh, even een, uh, ja, ja dus, dus mensen hopen dat dit, dit tragische voorval uh, niet politiek uitgespeeld o wordt. Oké, okay, Ron Linken. Uh, Sarkozy en Hollande hebben vandaag bekendgemaakt... dat uh, ze de campagne de komende dagen stilleggen. Is dat in onderling overleg gegaan? Of was er één eerst en volgde de ander toen? Hollande was eerst uh, hier in Toulouse om het af te kondigen. Vervolgens kwam ook Sarkozy. Kijk, het is voor de kandidaat op eieren lopen. Er is ongetwijfeld... Op rechte verontwaardiging over de schietpartij bij Sarkozy en ook bij Hollande. Uh, men kan gewoon niet doorgaan met op dezelfde manier campagne voeren. Want ja, de mensen hebben hun aandacht er niet bij, hebben de aandacht op die schietpartij. Vandaar dat de campagne is opgeschort op bij de kandidaten. Tegelijkertijd weten beide heren ook dat bij dit soort situaties kiezers een ja. oordeel vellen over de kandidaten. Want een president, een regeringsleider, moet uh, de, het verdriet en de woede van het volk kunnen verwoorden. Uh, met andere woorden, het is een hele gevoelige klus. Ja. lastig voor alle politici. De president moet komen, maar zou Hollande anders ook naar Toulouse zijn gegaan vandaag? Uh, dat is de grote vraag. Ik denk dat hij, uh, uh, als er geen verkiezingen waren geweest, hier niet geweest was. Oh. He, dat is dat eierenlopen. Aan de ene kant uh, laten zien dat je betrokken bent bij datgene wat zich hier afspeelt. Aan de andere kant niet te overmatig campagne voeren. Nee. Nee, en, en hoe je het wend of keert of de campagne nu wordt stopgezet of juist uh, voortgezet. Die schietpartij wordt onvermijdelijk in de politiek betrokken. En dat willen Abs de mensen nou juist niet, zegt mevrouw Sobels. Nee, nou, absoluut. Uh, maar goed, kijk, politici kunnen het niet goed doen in deze situatie. Als ze dit, uh, deze schietpartij hadden genegeerd, dan was het niet goed geweest. En als ze hier uh, onderdeel van maakten van de campagne... dan kwam de terechte kritiek uh, dat, dat men probeert over de hoofden van de slachtoffers... Uh, misbruik te maken van deze situatie. Dus er is geen juist antwoord voor kandidaten bij verkiezingen... op dit soort incidenten, denk ik. Precies. Enig idee wat er de komende dagen gaat gebeuren? Morgen is er een minuut stilte op alle scholen in Frankrijk. Dan is er woensdag een herdenkingsdienst voor die gevallen militairen. Die uh, omgekomen militairen hier. En dat is ook het moment waarop de campagne weer wordt opgepikt. En voor de rest is het afwachten. Hoe lang kan die schutter nog buiten de greep blijven van de politie? Het zou toch eigenlijk niet zo moeten zijn dat dit nog weken gaat duren. Dus uh, iedereen hoopt dat hij snel in de kraag gevat kan worden. Dank Mariette Sobos, Dank Ron Linker. Tot zover Toulouse. Get you to the. Thomas Wainwright, zoon van uh, Jawel, maakte met Amy Winehouse producer Mark Ronson... de cd Out of the Game. Out of the game. Dat is mooi toepasselijk. Staat de koningin nu voortaan buitenspel bij uh, kabinetsformaties? Een parlementaire meerderheid wil dat de Tweede Kamer het heft in handen neemt... bij de vorming van een kabinet en zelf de formateur aanwijst. Maar uh, Hans Andringa, politiek redacteur, goedenavond. Dag John. Goedenavond. Dat is toch al eens geprobeerd? Zeker. Um, om precies te zijn, 1971. Want toen stond dit onderwerp ook al hoog op de politieke agenda. En toen lag er een inmiddels beroemde motie van Erik Kolfschoten... destijds van de KVP, de Katholieke Volkspartij. En die zei ook al, na de verkiezingen moet de Tweede Kamer zelf een debat gaan houden... en een formateur gaan instellen. Uh, uh, Waarom zou je dat aan de koningin overlaten? We doen dat gewoon zelf. Ja. Nou, maar na die verkiezingen, Joop de Nijl had behoorlijk gewonnen... En Hans van Mierlo stelde voor om Den Uyl maar tot formateur te benoemen. Maar na het debat was er een tegenvaller voor de voorstanders van dat idee. Want de Kamer verwierp dat voorstel. En toen bleef er niks over dan terug te gaan naar de koningin. En dat is eigenlijk sinds die tijd zo gebleven. Ja, en het is toch eigenlijk misschien ook helemaal niet zo gek... dat iemand als de koningin een verstandig iemand boven de partijen staande... Uh, die ingewikkelde knoop doorhakt en een formateur aanwijst? Ja, dat heeft zeker voordelen. Vooral als je bedenkt dat na de verkiezingen vaak... de, de verhoudingen toch een beetje verhard zijn. Iedereen die staat nog in de verkiezingsstand. Uh, maar uh, ja, daarom heeft het denk ik ook zo lang zo goed uh, gewerkt. Dat zal ja. de reden zijn waarom er nooit echt hard aan getrokken is... om de zaken te veranderen. Maar er bleef toch een gevoel zitten... Ja, dit is een soort tekortkoming van het parlement. We zijn toch een volwassen democratie, is de gedachtegang. En dan zoiets belangrijks als de formatie van een nieuwe regering... die geef je uit handen, in het geval van Nederland... aan een niet gekozen staatshoofd... die met de eigen adviseurs in de kamertjes van het paleis... gaat bepalen hoe het verder moet... Het geheim van het paleis heet dat ook. Ja, dat moet toch anders kunnen, dat moet transparanter... vindt nu dus weer een meerderheid van de Kamer. Ja, en wat gaat er dan precies veranderen? Nou, wat nu het voorstel is, dat uh, na de verkiezingen... dan uh, moet er binnen acht dagen, als de nieuwe kamer is uh, geïnstalleerd... dan moet er een debat komen. En uh, dat moet tot gevolg hebben dat er een nieuwe informateur... of een nieuwe formateur wordt uh, benoemd. En als dat niet lukt, dan staat nu in de nieuwe verordening... dan moet er zo snel mogelijk een volgend debat worden gepland... om alsnog dat besluit te nemen. Ja, en daarmee wordt dan, zeg ik cynisch, het geheim van het paleis... Vervangen door het geheim van het Binnenhof... waar ze in de fameuze achterkamertjes deals gaan sluiten over wie een formateur wordt. Ja, in die nieuwe situatie is er ook alle ruimte voor uh, dat achterkamertjesoverleg. Maar dat heeft dan als voordeel dat het inderdaad niet in de kamertjes van het uh, paleis is. Um, want na dat overleg, wat dan hopelijk gaat leiden tot een keuze voor een informateur of een formateur... dan moeten die partijen zich wel weer in een openbaar verantwoorden... voor de keuze die ze hebben gemaakt. En dat ja. is nu dus een stuk minder het geval. Maar ja, of dat ook echt gaat, gaat werken, uh, het lijkt allemaal heel mooi. Maar zoals je al in je inleiding zei, de VVD is tegen, het CDA is tegen... de ChristenUnie is tegen en ook de SGP van Kees van der Staaij. De Kamer kan al zelf een debat hierover voeren. Dat staat nu al in ons reglement van orde. Dat is heel weinig gebeurd, omdat men er tot nu toe weinig vertrouwen in had. En dan vind ik het eigenlijk een hele rare oplossing. Omdat men zei, tot nu toe wilden we het niet... dan gaan we het nu maar voor de volgende Kamer verplicht stellen. Krijg je dan niet hetzelfde als we in het verleden ooit al hebben gehad... dat eh, men het initiatief als Kamer gretig naar zich toe trok... in het begin van de jaren zeventig... en uiteindelijk op hangende pootjes weer terug moest naar het hof... omdat men er zelf niet uitkwam. Vindt u het ook een beetje een, een, een slag in het gezicht voor het staatshoofd? Nou, niet zozeer persoonlijk een slag in het gezicht voor het staatshoofd. Want uh, het is niet zo dat wij nou het staatshoofd hiermee plezieren... door uh, te zeggen van, wilt u dat alstublieft doen? Maar dat dat in de huidige verhoudingen als de beste route werd gezien. Dus u ziet dit experiment uitmonden... en dat straks gewoon de fracties weer naar de koningin ingaan met hun advies? Het zou heel goed kunnen... Um, zoals in het verleden ook al is gebeurd, dat het nergens op uitloopt... en dat het um, een slag in de lucht is. Hmm. Hoe realistisch is dat, Hans? Dat zou uiteindelijk toch weer te biecht moeten bij de koningin? Nou ja, de ervaring uit de jaren 70 die gaat al wel die kant op. In 2010, na de verkiezingen, toen bestond ook al de mogelijkheid... dat er dus zo'n debat zou komen. Toen is er geen gebruik van gemaakt... Uh, het risico bestaat dus uh, wel degelijk dat het niet gaat, uh, gaat lukken. Nou, dat zou natuurlijk een enorme afgang zijn van uh, de Tweede Kamer. Want kijk maar eens naar andere landen in West-Europa. Daar regelt het parlement zo'n formatie gewoon zelf. Ja. Dus als het reglement van orde... Het gaat niet om een wetswijziging... maar het gaat om de spelregels die de Tweede Kamer voor zichzelf vaststelt. Uh, als die wijziging doorgaat, dan gaat de Kamer het zelf doen... En dan moet het toch wel heel erg fout gaan. Willen ze dan alsnog weer met hangende pootjes naar het paleis gaan... met de mededeling? We kunnen het niet. Wil ja. u ons alstublieft uit de brand helpen, majesteit? Ja, ja. Nou, benieuwd hoe het afloopt. Het wordt nog enige jaren voordat we dat weten. Uh, Hans Anderega, politieke so. redacteur, nogmaals. Bedankt. Oké, okay, John. time Forbidden collars. David Sylvian gisteren nog in het Frits Philips stadion in Eindhoven en nu alweer in het oog. Deze week praten de presidenten uit Midden-Amerika over het legaliseren van drugs. En de guatemalteekse president Otto Perez uh, heeft een voorzet gegeven door te pleiten voor het beëindigen van de war on drugs... die 41 jaar geleden is begonnen door de Amerikaanse president Nixon... Uh, wil Pansters is bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika... aan de Universiteit van Groningen. Ook verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Hebt u enig idee waar, waar Peris precies heen wil? Marihuana vrijgeven of ook cocaïne, et cetera? Nou, het heeft er uh, alle schijn van dat hij uh, een hele brede opmerking heeft gemaakt. Dus dat hij wellicht ook uh, bedoelt dat naast marihuana... Uh, dat ook uh, de cocaïne uh, daarmee bedoeld wordt en daarmee... Uh, wordt misschien meteen het hele voorstel uh, in gevaar gebracht, lijkt mij zo. Ja, want, want uh, schets even, als je alleen marihuana zou vrijgeven... zou je daar niet veel mee opschieten? Nou, marihuana is in de minder-Amerikaanse landen... en zeker wat betreft de Mexicaanse drugskartel... een belangrijk handelsproduct, handelswaar, maar het is... Uh, volgens de laatste berekeningen, misschien verantwoordelijk... voor ongeveer een kwart, hoogstens 30 procent van de omzet... heel veel geld wordt verdiend met de cocaïnehandel. En dat is toch een harddruk waar moeilijk voorstelbaar is... dat die gelegaliseerd uh, zou kunnen worden. Bovendien is een andere kwestie, dat als hij bedoelt met legaliseren... bedoelt hij dan uh, het gebruik uh, of de handel en misschien ook wel de productie van, ja. van, van, van drugs. En daarmee trek je een, een werkelijk een doos van Pandora open, lijkt mij. Welke doos van wat door? Nou, omdat uh, ik denk zelfs mensen die zeer kritisch staan... ten opzichte van het, het, het, het beleid van de Verenigde Staten... het harde beleid van de war on drugs... Uh, en het, het, het legaliseren van productie en handel... Uh, ook zeer, zeer, uh, als zeer risicovol, risicovol beschouwen. Ja, aan de andere kant, uh, neem het eens als theoretisch uitgangspunt... stel dat cocaïne de handel, de productie, uh, wordt, wordt, wordt vrijgegeven. Kun je daar dan mee... Daar worden de grote winsten mee gemaakt. Beteugel je daar dan mee niet al die ellende van die drugsoorlogen en uh, moordpartijen? Nou, de gedachte die daarachter zit, is natuurlijk wel juist die hypothese... Hè, dat als je de, de, de illegaliteit uh, opheft... dat daarmee de enorme winsten die ermee te verdienen zijn... dat, dat daarmee verdwijnt. En dat daardoor ook de, de economische slagkracht... en de politieke en de corrumperende slagkracht van die kartels... en het geweld wat daarmee gepaard gaat, dat dat ondergraven wordt. Hè. Dat ja. is dat duidelijk de bedoeling. Ja. Precies. Ja, want Perest kon er hiermee eigenlijk het failliet af... Van, van die fameuze war on drugs... waarin die Amerikanen ontzaggelijk veel middelen... en militair geweld hebben aangewend. Heeft hij daar niet een beetje gelijk in? Hij heeft helemaal gelijk als hij de diagnose maakt... van, van de situatie zoals die zich nu in zijn land... en ook in buurlanden als El Salvador en Honduras aan het ontwikkelen is... waar uh, de druk van de Mexicaanse kartels... die zich deels daar aan het hergroeperen lijken te zijn... is alleen maar toegenomen. Het geweld is enorm toegenomen. Dit zijn... Kleine, institutioneel zwak ontwikkelde landen. Zeker vergeleken met de grote Latijns-Amerikaanse landen. Dus die hebben heel weinig weerwoord. zowel financieel als ook militair en politioneel gezien. ten opzichte van deze grote kartels. En het is dus uh, zeer goed voorstelbaar dat ze zeggen van. Nou, zoals, het, zoals het nu gaat, al, al tientallen jaren, zoals u zei. Uh, lijkt het eigenlijk uh, nergens toe te leiden. Nee. Het probleem alleen is dat uh, het alternatief, het legaliseren even onrealistisch is, omdat de voornaamste spelers eh, daar eh, volstrekt mee oneens zijn. Wie zijn de voornaamste spelers? Nou, uh, iedereen weet dat uh, de voornaamste productie van, van, van verdovende middelen... uit Latijns-Amerika komen uit het anders gebied. Dus de cocaïne en uh, marihuana voor een groot gedeelte uit, uit Mexico. Maar de grootste afnemers zijn de Amerikanen. En die zijn moordicus tegen dit uh, legaliseringsbeleid. In welke vorm dan ook. Dus niet alleen uh, al helemaal niet handel en productie... maar zelfs ook uh, bezit van. Ja. ja, dan zou je zeggen het is raar... Te juist nu met dit idee komt, want het is in Amerika een verkiezingsjaar... en geen kandidaat kan zich voorloven om het met hem eens te zijn. Nee, en wat eigenlijk nog merkwaardiger is dat hij dat tijdens zijn eigen campagne... nog niet zo heel lang geleden ook niet zoveel over heeft gezegd, althans niet... In die woorden. En tegendeel, hij, leek, hij komt uit een. Uh, hij heeft een toch een vrij conservatieve. mano hij harde hand-achtergrond. Hij heeft ook op die ticket. Heeft die verkiezingen-strijd uh, gevoerd. En het is eigenlijk heel opmerkelijk. Dus uh, er speelt waarschijnlijk hier ook een politiek spel. Uh, de aandacht weer wat meer op midden amerika richten. Misschien is het ook wel een. een, een desperate vraag om, om assistentie, om hulp. En om aandacht van, van Washington. Over die situatie in Mid-Amerika, die steeds uh, pregnanter en pre ja, er zijn wel commentatoren die inderdaad geschreven hebben... hij krijgt vergeleken met Mexico zo weinig militaire hulp. Hij wil die militaire hulp van Amerika... Uh Opdrijven. Ja, en ik denk dat dit daar een heel goed punt heeft. Want eh, procentueel gezien of relatief gezien heeft eh, kijk, het aantal slachtoffers en het geweld is in Guatemala minder. Maar het is ook een veel, een veel, veel kleiner land. Dus relatief gezien is het probleem in Guatemala de laatste jaren eh, zeer sterk toegenomen. Ja. Je vraagt je ondertussen wel af, leert Amerika niet van het verleden? Want die hele war tegen alcohol is eh, 80 jaar geleden... ook in een golf van geweld eh, ten onder gegaan en gefnuikt. Ja, en zoals laatst een commentator zei... Uh, het, uh, het opheffen van, uh, van de prohibition heeft destijds ook niet geleid... tot het verdwijnen van de georganiseerde misdaad in de Verenigde Staten. Dus het is maar zeer de vraag of dat, of met dat, de, of ja. dat nu in Mid-Amerika wel het geval zou zijn. Zijn er eerder al voorstellen gedaan om drugs dan maar te legaliseren in midden amerika de laatste jaren zijn er verschillende, met name eh, ex-presidenten geweest. Eh, van Colombia, van Brazilië, van Mexico. Die eenmaal uit hun ambt hebben gezegd: van nou moeten we daar toch maar eens over nadenken. Eh, het is heel opmerkelijk dat. Dat is wel interessant dat nu iemand die net aan de macht is gekomen deze uitspraken doet. Eh, maar het is zoiets zo zo wat voortdurend met bepaalde golfjes weer, weer terugkomt. Maar net zo makkelijk eh, zoals eh, vorige week door de vicepresident van de Verenigde Staten weer van tafel wordt geveegd. tijdens een bespreking in Midden-Amerika toen hij zei van nou het is heel erg zinvol om over alternatieven na te denken, alleen wij zullen daar geen gevolg aan geven. Ja en als ik u zo hoor, uh, denkt u niet dat Peres het erg serieus meent, maar dat het eerder een politieke manoeuvre is? Ja ik denk dat de manier waarop hij het gesteld heeft, uh, terwijl erg, het is niet erg subtiel naar voren gebracht en uh, het lijkt er inderdaad op dat hij vooral uh, geprobeerd heeft om misschien wat wisselgeld te creëren.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 Als overgang naar het volgende onderwerp Vincent van Don McLean. 6 november aanstaande in Amsterdam in Carré. Het is vijf voor twaalf. Ja, lange tijd wisten ze bij museum Kruller-Muller niet zeker... of te leven met akkerbloemen en rozen... nou een echte Vincent van Gogh was of niet. Maar nu weten ze het zeker. Bingo. Professor Joris Dik van de Technische Universiteit Delft... was betrokken bij... De Ontknoping, goede Ja, dag meneer Van Halen. Hoe heeft u eigenlijk... Kunt u ons vertellen hoe u eigenlijk ontdekt heeft dat het een echte Van Gogh is? Nou, die, die argumenten voor de uiteindelijke toeschrijving aan Van Gogh... Komen, komen uit verschillende richtingen. Dus, dus de kunstgeschiedenis, archiefonderzoek... Um... Uh, maar ook de technische analyse van het, uh, van het geheel. Ja, technische analyse. Ja, uh, ja en wat, daar, wat we met name gedaan hebben. We wisten dat uh, onder, het, uh, onder het bloemste leven een ander schilderij van uh, Van Gogh schuil ging. En wat we gedaan hebben is, uh, we hebben met een nieuwe röntgen techniek dat onderliggende schilderij zichtbaar gemaakt. En wat daar toen um, onder het oppervlak uh, zichtbaar werd, is een, uh, een, een heel ander schilderij. Dus geen bloemste maar een hele klassieke academische studie van twee worstelaars. En het aardige is, is dat we dat onderliggende schilderij heel, heel concreet rechtstreeks hebben kunnen in verbinding kunnen brengen met een, uh, met een brief van, uh, uh, van, van Van Gogh aan zijn broer Theo, waarin hij dat, dat precies dat onderliggende schilderij beschrijft. Dus dat is eigenlijk een soort van smoking gun evidence, als je zo wil, uh, voor, de, voor de toeschrijving van dat schilderij. Ja. En uh, ja, toen we dat deden kregen we echt even met z'n allen het idee van we, we kijken nu over de schouder van, wow, ja. van Gogh mee. Hè? We zien hem het schilderij maken. We zien, uh, we zien het schilderij veranderen. Dat was echt heel erg spannend. Ja. Maar u hebt dus eigenlijk twee nieuwe Van Goghs ontdekt? Ja, in feite wel. Hè? Ik bedoel, het, het onderliggende schilderij hebben we, hebben, we in, uh, in, hebben we delen van zichtbaar kunnen maken. Genoeg om die link met uh, die passage uit de brief die ik net noemde te kunnen maken. Um, dus we zullen het moeten houden met een, met een, met een beetje een partiële reconstructie van het onderliggende schilderij. En het is natuurlijk duidelijk dat uh, het bovenliggende schilderij, dat dat gewoon, daar, daar, daar gebeurt niks mee. Ja, dat blijft, ja. gewoon, uh, blijft gewoon zoals het is. Ja. In, in december was u al betrokken bij de ontdekking van een nieuwe Rembrandt. Nu van een Van Gogh. Wat, wat hebt u verder voor ons in petto? Nou, ik vind een ontzettend spannende uh, kunstenaar Picasso. Hè? Dat is ook een Alsjeblieft. Van de, <laughs> een, een grote geest uit de kunstgeschiedenis die uh, net als uh, Rembrandt en Van Gogh... Uh, continu van gedachten veranderde. Hè? En er zit één schilderij in de collectie van het Art Institute in Chicago... waar we hopelijk in de tweede helft van dit jaar onderzoek gaan doen. Uh, dat schilderij is zo spannend, omdat o, daar niet één... Ja maar misschien wel twee of, of drie schilderijen onder, onder schouw gaan. Een nee. sleutelstuk uit de ontwikkeling van Picasso... vlak voordat hij het cubisme ontwikkelt. En als we de, de, de, de, de schilderijen daaronder zeg maar, zichtbaar maken... Ja, dan, dan kijken we echt tussen de oren van Picasso. Dat is natuurlijk ja. toch een beetje de droom van elke kunsthistoricus. Heel spannend. Dank, Joris Dick. Dit was met het oog op morgen, zomeneen Casaluna, morgen Mieke van der Wij, En met het oog op de eerste morgen eindig ik met een gedicht van Sjoerd Kuiper, de Merels. Twee oude mannen praten wat, het is vroeg in het jaar, de eerste warme lentenacht. Jij staat in je tuin in Leiden, ik sta in mijn tuin in Bergen, we praten door de telefoon. Een zwaluw strijkt de hemel glad, de Merel zingt op het dak van het huis waarin ik woon. Ik zeg hoor je de merel, jij zegt hoor je de mijne. We houden onze telefoons omhoog. Zo staan we in de lentenacht, de eerste van het jaar, en onze merels zingen voor elkaar. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Stehen